12 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, onderzoek naar stroomstoringen in Rotterdam. Poldergemalen in Friesland stilgezet om ijsgroei te bevorderen. En Utrecht gaat wilde zwijnen en damherten afschieten die de provincie binnenkomen. Het weer vanmiddag zonnig en droog, temperatuur min 3 graden in het noordoosten... en rond het vriespunt in het zuidwesten. En vanavond gaat de temperatuur snel omlaag. Morgen opnieuw veel zon en een matige oosten- tot noordoostenwind. Het wordt dan hoogheid min 2 graden. De dagen daarna aanhoudend koud met in de nacht matige en soms zelfs strenge vorst. Een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoringen in Rotterdam. Dat komt er. En ook wordt er gekeken naar de investeringen in het netwerk en het onderhoud daarvan. Het heeft net beheerder Stedin vanochtend afgesproken met de gemeente. Wethouder Alexandra van Huffelen. Wat we besproken hebben is wat nou de oorzaken waren van, uh, van de stroomstoring van de afgelopen periode. We hebben het gehad over de maatregelen die Stedin heeft genomen om te zorgen dat die stroomstoringen verholpen worden. We hebben het ook gehad over de investeringen die Stedin in het net doet en de storingsminuten en de vergelijking met andere netbeheerders. En we hebben met elkaar afgesproken dat naar aanleiding van die stroomstoringen van de afgelopen weken Stedin een onafhankelijk onderzoek laat doen naar alle drie deze thema's. Dus naar zowel de oorzaken van de storingen als naar de investeringsniveaus in het net en naar de storingsminuten. Want Stedin zei gisteren dat de drie storingen, in ieder geval de grote storingen, niks met elkaar te maken hadden. Bent u daarvan overtuigd? Nou, wat voor mij belangrijk is, is dat dat zou, zou blijken uit dat uh, onderzoek. Wat uh, relevant is om gewoon beter te weten, wat zijn nou de oorzaken van die storingen? En vooral ook beter te begrijpen, uh, hoe zit het nou met die storingsminuten? Hoe zit het met de investeringen die Steden doet uh, in het netwerk? En zo'n onafhankelijk instituut kan ons uh, natuurlijk daar goed inzicht in geven hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit. En op wat voor termijn wilt u daar conclusies over zien? Nou, we verwachten dat daar zo'n maand of twee voor nodig is. En uh, dan zal het rapport ook uh, bekend worden gemaakt aan de gemeente Rotterdam... maar ook aan de gemeente Vlaardingen en uh, Schiedam. Uh, nu krijgen mensen die gisteren getroffen zijn door de stroomstoring... Uh, geen compensatie omdat het twee uur was en geen vier uur. Wat vindt u daarvan? Nou, we hebben een, een storingsregeling of een compensatieregeling die landelijk is afgesproken. Er is een aantal huishoudelijke klanten die wel langer dan vier uur zonder stroom heeft gezeten, die krijgen compensatie. Bedrijven die meer dan twee uur stroomstoring hebben gehad, krijgen ook zo'n compensatie. En we hebben afgesproken dat steden heel ruimhartig zal zijn en zo snel mogelijk die compensatievergoedingen ook zal uitkeren. En bijvoorbeeld mensen die twee keer getroffen zijn in de afgelopen maand? Ja, daarvoor geldt dat je iedere keer opnieuw wordt gekeken naar wat de feitelijke situatie is. Nogmaals, het is ook heel vervelend natuurlijk als zoiets je treft. Uh, maar het is zeker de bedoeling dat er voor diegenen die in aanmerking komen zo snel mogelijk een compensatievergoeding komt. Het toont wel aan hoe kwetsbaar we inmiddels zijn hè? zonder elektriciteit. Dat is ook zo. We zijn in Nederland natuurlijk heel erg goed gewend. We hebben ook een van de beste netwerken in, in de wereld. En uh, ja, het is natuurlijk ongelooflijk vervelend als je ineens zonder stroom zit. En dan uh, ontstaan er soms voor sommige mensen hele vervelende situaties. Bijdrage was dat van Henrik Willem Hofs. De eerste resultaten van het onderzoek in Rotterdam worden over twee maanden verwacht. Griekenland is nu ook getroffen door extreme kou. De meeste scholen in het midden van het land zijn gesloten. En veel veerboten zijn uit de vaart genomen in verband met zware stormen. In het noorden van Griekenland is het min 12 en openbare gebouwen zijn niet meer warm te krijgen. In Athene zijn sport- en markthallen geopend voor daklozen. Door de crisis in Griekenland leven zo'n 20.000 mensen op straat. De komende dagen is er nog slechter weer voorspeld in Griekenland. En ook op Kreta wordt sneeuw verwacht. Schaatser Stefan Groothuis, de kerstverse kampioen op de sprint, is zojuist aangekomen op Schiphol. Vrienden en familie stonden hem daar op te wachten. Die waren daarvoor al druk in de weer om zijn woonplaats Forst voor te bereiden op een warm ontvangst. Voorst is helemaal klaar voor de huldiging. Ja, vlaggen hangen uit, en, uh, het huis is versierd, er uh, staat een grote feesttent. komt vanavond een lichtshow, en uh, DJ. Nou, helemaal goed. Schoolkindertjes gingen ook wel doen? De schoolkinderen halen hem ook met fakkels uh, samen met de fanfare. En dan wordt hij in de cabrio naar de feesttent gereden. Vrouw van Stefan Groothuis, Esther, ja. wordt hij kampioen?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 Ja, absoluut. Hij heeft de races op mijn schoot gezeten. en uh, nou ja, Ik had een hartslag van 200, dus dat heeft u wel gevoeld. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Hallo. jij lachen? jij lachen? Wat is dat voor gekkigheid allemaal hier. Allemaal camera's. Dat prachtig om gewoon uh, Esther en... Uh, Lucky samen erbij te hebben om weer terug te komen, dat ja, ja ik uh, heb de uh, uh, hele tijd geprobeerd in ieder geval om elke keer uh, die wedstrijden te winnen en ja, uh, nou, elke keer ging het net niet, maar uh, uiteindelijk is het nu dan gelukt om, uh, om die grote prijs uh, binnen te halen en uh, daar ben ik echt zo blij mee dat het, uh, dat, dat gelukt is, want ja, uh, nou, het is wel, uh, ik sta altijd weken afstanden, dat is mooi. maar weken sprints denk ik dat de allermooiste titel ja. die, uh, die je kan winnen en, uh, in mijn discipline. Ik uh, ben ontzettend blij mee dat het gelukt is. En er komt nog een huldiging aan, hè? Ja, geloof het wel. Ik vind het al een hele gekke huis. Dus, uh, <laughs> ik laat gewoon gewoon afkomen. Griet er gewoon van en dan zien we het gewoon wel. ja. Bijdrage was dat van Roel Pauw. Dit is het NOS Journaal. Het door alt -Megens. Wilde zwijnen en Damherten mogen worden afgeschoten... als ze de provincie Utrecht binnenkomen. Edelherten mogen nog wel komen in die provincie. Maar dan wel maximaal 200. Volgens Utrecht is er geen plek meer voor de dieren in de dichtbevolkte provincies. Op het moment dat ze hier zijn en aanzienlijke schade toebrengen aan landbouwgewassen of aan natuur, dan kan er een ontheffing worden gegeven om ze af te schieten. Dat wil niet zeggen dat we bij een ecoduct gaan klaar liggen zodra er eentje overheen trippelt dat die meteen afgeschoten wordt. Damherten vormen een gevaar voor het verkeer en de zwijnen kunnen veel landbouwschade veroorzaken. De twee zwijnen en 50 damherten die al in Utrecht leven, die mogen wel gewoon blijven. Internetprovider Ziggo heeft een poederbrief ontvangen. Niemand mag het hoofdkantoor van Ziggo in Utrecht nog in of uit. Er zat geen boodschap bij die brief, maar mogelijk is de poederbrief verstuurd vanwege het blokkeren van de website The Pirate Bay. Ziggo en concurrent Access4All moeten van de rechter de toegang tot die site uiterlijk vandaag blokkeren. Dat is het gevolg van een rechtszaak die de stichting Brein had aangespannen tegen de twee providers. Brein komt op voor de rechten van de entertainmentindustrie. Via de Pirate Bay kunnen internetgebruikers relatief eenvoudig... aan illegale kopieën van films en muziek komen. Ziggo heeft de Pirate Bay al geblokkeerd. Access for All doet dat later vandaag. En Ziggo heeft gezegd dat de blokkade niet moeilijk te omzeilen is. Het waterschap in Friesland zet de poldergemalen stil... om te zorgen dat het ijs sneller aangroeit. Aaltje Rispens van het waterschap Friesland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Moet ik daaruit opmaken dat de Elfstedentocht koorts toeneemt? Nou, de schaatskoord uh, neemt toe. We willen uh, natuurlijk zoveel mogelijk mensen uh, op de schaatsen uh, hebben. En uh, we voorkeur op het natuurreis uh, op de buitenwateren, uh, zoals we dat in Friesland noemen, op de meren en kanalen. Zodat we mooi van uh, de ene plaats naar de andere kunnen schaatsen. En door die poldergemalen stil te zetten, uh, wordt het water wat rustiger en vriest het sneller aan? Ja, de poldergemalen uh, konden we eerder nog niet uitzetten, omdat er nog veel water in de polders uh, was het vroeger nog niet genoeg uh, om de grondwaterstromen uh, stil te gaan zetten. Nou, nou, vannacht is dat wel het geval. Dus uh, vandaar dat wij uh, ze bijna overal uit kunnen zetten. Is er op dit moment al ijs in Friesland? Maar een vliesje. En ik heb de eerste schaatsers uh, gehoord... die uh, bij de Rietzerkerk-Polder uh, de eerste streekjes op het ijs hebben gezet... Maar die mensen weten precies waar ze kunnen schaatsen, want daar staat op plekken een centimeter of tien. Uh, daar kun je op schaatsen, maar op sloten uh, nog lang niet. M maar een vliesje en als dan die poldergemalen stil worden gezet, ja, dan gaat het hard natuurlijk. Ja, het belangrijkste was dat wij eerst de, uh, ons boezemstelsel uh, tot rust uh, kunnen brengen. Dat is het grote stelsel van. Uh, Kanalen en meren uh, in Friesland, dat is een heel groot systeem wat lang in beweging is. Daarvoor hebben wij zondag al uh, de bemaling stilgezet van de boezem en ook de sluizen uh, dichtgezet. De poldergemalen hebben lokale effecten uh... Die uh, beïnvloeden dus uh, met name op de plekken uh, waar ze uitwateren op de boezem. En daarom is het mooi dat die uh, uitkonden. Uh, er is een enkele plek waar dat niet het geval is. En dat communiceren we dan ook met de ijsverenigingen... Uh, waar een aantal gemalen nog draaien. Bijvoorbeeld omdat daar nog uh, huizen staan in het uh, laagste gedeelte van het gebied. Nou, het kan natuurlijk niet zo zijn dat men uh, natte voeten krijgt. En uh, we hebben ook te maken met uh, opslag van... Uh, voor vee, de kuilbulten die uh, soms laag liggen, het is ook de bedoeling dat die droog blijven. Hm. Nou, dat maakt dat wij toch uh, dan een gemaal aan moeten zetten. Ja. Maar, maar, hoe snel uh, kan er dan geschaatst worden? Nu is het vlietje, maar hoe snel kan er dan echt geschaatst worden? Is dat een kwestie van, van, van een paar dagen? Ik heb uh, gelezen dat uh, de voorzitter van de IJsbond uh, verwacht dat wij uh, eind van de week uh, op schaatsen kunnen. Aha. En, en, en dan kunnen de rayonhoofden bij elkaar komen? Nou, het gaat eerst om dat de, mijn lokaal vooral ook... Lopen loop ik te veel op de kan, zaken vooruit nu? Ja, dat denk ik wel. We, <laughs> we verwachten ook sneeuw dat mijn spijt. Het weekend, daar wordt er natuurlijk allemaal niet beter van. Oei. Uh, nee. We hopen dat dat uh, aan ons voorbij gaat. Maar het, is, uh, het zou heel mooi zijn als er in het weekend allemaal al tochten een uh, geschaafd kunnen worden op natuurreis. Dat is het eerste streven. En als er heel veel tochten zijn, dan betekent het ook dat er heel veel ijs is. En dan kunnen de rionbeheerders misschien gaan nadenken wat dat voor hun gaat betekenen. Vanmiddag om drie uur. Dan gaan de knoppen om. En dan gaan in elk geval een groot deel van die poldergemalen stilgezet worden. Ja. Ik dank u voor de uitleg. Aaltje Rispens van het Waterschap Friesland. Goedemiddag. Goedemiddag. Sport. Ja, als nou, steden toch dus voorlopig nog niet. Wel een marathon op natuurreis in Noord-Laren in Groningen vanavond om 6 uur. Aan de telefoon, Jan Geert Veldman, ijsmeester ja. van de vereniging die het allemaal organiseert, de hondsrug. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Veldman, voor uh, het tweede Achterin volgende jaar is Noord-Laren de eerste met die marathon op ja. natuurreis. Gefeliciteerd. Ja. Dank u wel. Daar ook trots op. Daar bent u trots op. Ja. Alleen één ding, de toppers zijn in Oostenrijk om daar het uh, ja. uh, open NK te rijden morgen op de Waisezee. Ja. Wat voor wedstrijden gaan dat worden vanavond in Noordlaren? Met de C1 en de C2-rijders en de Dames en de Maagers. Ja, en is dat een beetje een teleurstelling? Of zegt u van, nou, maak niet nou, uit. Nee, dat wisten we van tevoren. Maar uh, de primeur is uh, er niks minder om. Nee. En diegene die vanavond wint, die zei, kan toch op zijn naam schrijven... dat hij een, een, een eerste wedstrijd op de heeft gewonnen. Zo is dat. Dat nou, is nog toch een beetje. Maar, ja. Nee. Ja. Nog wel getwijfeld om te wachten, om te denken... Van, nou, misschien nog twee dagen aanzien... En... Nee? Als, je, als, je, als je net mijn voorganger, uh, die net aan de lijn was, nu, oh, dan met de weekenden schaarste wel al wat meer en dan, uh, dan ga je niet meer op zoek naar banen. Je... Ja. Kijk, de primeur moet natuurlijk zo vroeg mogelijk in het seizoen. Er moet een te zijn voor het volgende ja. seizoensgedeelte. Dus uh, nee, je moet het niet uitstellen. Je moet gewoon doen met degenen die er zijn en uh, we maken er een mooi feest aan. Ja. Heeft u contact met mensen in Oostenrijk nu, daar in de, aan de Weijse Zee? Nee. Nee. Ik bedoel, berichten over marathonschaatsers die misschien wel terug willen komen om hier die, die marathons op natuurreis te gaan, te gaan rijden? Ja, maar de KNSB verboden dat de nab ze er aan deel kunnen nemen. Het dus uh, zou dat niet eens mogen niet, als ze komen. Dan mogen ze niet eens meedoen. Ze, mogen, mee ze mogen niet meedoen. Nee, nee. nee. nee. Dus, maar we schrijven er ook niet naar uit, dus dan houdt het ook al op. Ja. Dat dus, nee. ja. zijn afspraken, dat wisten we van de volgende vierdaagse, dat is een beetje op de tocht kon bestaan. Misschien we wel uh, de komende periode, of volgende week nog iets doen met, met de vier verenigingen. Maar uh, dat moeten we eerst nog maar zitten met uh, de heer in Oostrijk overleggen. Maar u bent de eerste die hem organiseert dit jaar? Ja, zo is het. He? En uh, die pakken ze nog niet meer af. En wie, wie, wie er aan meedoet, dat, dat zien we dan Dat wel. zien we vanavond om zes uur. Ja. Ja. Ik dank u voor de uitleg. Jan Geert Veldman, ijsmeester van de Hondsrug, de ijsvereniging in uh, Noordlaren. Goedemiddag. Joep. Dag. Dag. Judoka Annika van Emde tekent bij de technische staf van de Nederlandse judobond protest aan tegen het besluit om Elisabeth Willeboortse af te vaardigen naar de Olympische Spelen, Londen. Twee judoka's streden afgelopen maanden in de klasse tot 63 kilogram om één ticket voor die spelen. Willeboortse kreeg de voorkeur, maar van Emde vindt dat zij aantoonbaar beter heeft gepresteerd. Daarom heeft ze moeite met de uitleg van de keuzecommissie om haar concurrenten naar Londen te sturen. Bij een onbevredigend antwoord kan van Emde naar het bondsbestuur stappen. De Formule 1-coureur Adrian Sutil is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar. De Duitser had vorig jaar na de grote prijs van China de Luxemburger Erik Lux een kapot glas in zijn hals geduwd. Lux is de eigenaar van de renstal Lotus. Sutil raakte aan het eind van het seizoen zijn plaats in Team Force India kwijt. Heeft geen nieuw contract gekregen bij een ander team. en werd berecht door een rechtbank in München. Het is een bijna 14 over 12, nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Rotterdam eist een onderzoek naar de stroomstoringen over twee maanden. Dan moeten de eerste resultaten bekend zijn. De poldergemalen in Friesland worden stilgezet om zo de ijsgroei te bevorderen. En een warm onthaal op Schiphol voor schaatser Stefan Groothuis, de nieuwe kampioen op de sprint. En nu is het exact 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NCV met lunch.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 Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, John de Mol zou plannen hebben om een bod te doen... op de rechten van de eredivisie samenvattingen. Nu heeft de NOS die nog, maar de clubs zijn niet tevreden... over het nieuwe bod van de publieke omroep. Een reactie zometeen van NOS-directeur Jan de Jong. In het mediaforum Twee Jannen, slachter van Omroep Max... en Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy. En het gaat onder meer over alle speculaties... dat koningin Beatrix vandaag haar aftreden gaat aankondigen. Maar royalty-deskundige Mark van der Linden gelooft niet dat het nu gaat gebeuren. Niemand weet het echt. De koningin bepaalt het moment. En het is niet zo dat er heel veel mensen bij betrokken zijn... die dan zeggen, oh, ik weet het al. Dus al die mensen die nu beweren dat het eraan gaat komen... die moet je met een korreltje zout nemen. En zo meteen in de Nationale Nieuwsquiz... Kees Zwanenburg en die komt uit Voorburg. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De strijd om het voetbal op tv lijkt begonnen. John de Mol heeft interesse getoond in de uitzendrechten van de samenvattingen van de Nederlandse eredivisie. Nu worden die nu nog door NOS Studio Sport uitgezonden. Maar in het voetbalseizoen 2012-2013 loopt het contract af en de clubs schijnen niet tevreden te zijn over het nieuwe bod van de publieke omroep. Nou, Jan de Jong is hier, directeur van de NOS. Klopt dat laatste trouwens? Dat ze niet tevreden zijn. Ja? Nou, de werkelijkheid is een iets andere. De Eredivisie wilde dat wij verlengden. Daar hadden ze een bepaald bedrag voor ogen. En dat vonden wij te hoog. En dat konden we en wilden we niet matchen. Dus het is niet zozeer dat. De eerste aanbieding kwam wel degelijk vanuit de Eredivisie richting ons. In plaats van andersom. Ja, maar dat, daarvan zeiden jullie dat is, dat is gewoon te veel geld. En dus heb je iets soortgelijks geloof ik, geboden. 17 miljoen, iets meer. Nou, ik ga niet over de radio onderhandelen. Maar het is een net bedrag. En voor ons is vooral natuurlijk ook heel erg belangrijk. Zoals het voor de publieke omroep heel erg belangrijk is. Want het is een unieke programmacategorie. En een bron van nieuwsfeiten die niet meer staat bij de publieke omroep En je trekt jongeren en laag opgeleiden die de publieke omroep op een andere manier veel moeilijker uh, aan zich weten benden. Maar uh, we zijn er niet uitgekomen nog. Dus nee. dat, uh, maar dat hoort bij een spel maar van loven en bieden. is een enorm gat wat daartussen zit? Tot wat zij Daar vragen. zit nog wel een vrij fors gat tussen, ja. ja, Dus zeker. wat zij vragen, dat gaan jullie zeker niet betalen? Nee, ik zou niet weten hoe. Want uh, we worden geconfronteerd met grote bezuinigingen als het publieke bestel. En dit, uh, wij moeten keuzes maken, ook binnen de NWS en we willen de nieuwsverzending op peil houden. En dat betekent dat je keuze moet maken... en dat, dat we verder moeten schappen in het sportrechtenaanbod... Ja. wat we al jaar na jaar doen. Wist jij dat de mol ook uh, op het vinkertouw zat? Nou, het verrast mij niet. Het lijkt er bijna op dat hij elk decennium... wel weer probeert om de Eredivisie Rechten uh, aan zich te binden. In de uh, jaren 90 van de vorige eeuw... deed hij dat uh, namens Sport 7. Een paar jaar geleden namens Stalpa en 10. En nu dan kennelijk uh, via SBS6. En ik begrijp het ook wel want sinds het begin van de televisie zijn sport en nieuws de meest succesvolle programmacategorieën. Daar kijken de meeste mensen naar. Dus dat hij zijn oog laat vallen op nieuws en sport. Ja, dat is voor mij niet nieuw. En uh, John de Mol speelt grote mensenmonopolie en het lijkt erop dat hij alle straten uh, wil hebben in het spel. En dan ja. ook nog een paar mooie hotels erop. Ja, maar hij is ook niet gek. Dus bedoel, stel, de, Even uitgaan van die 17 miljoen die jullie nu hebben geboden... voor het contract van de afgelopen vijf jaar. Stel dat het zoiets weer zou worden wat betreft de NOS. Bedoel, hij moet daar ook uiteindelijk geld mee verdienen. Zit dat erin eigenlijk? Nee, sport op, televisie kost gewoon, uh, uitzender kost gewoon geld. Een heleboel geld. Maar laat ik één ding heel duidelijk maken. Als hij allemaal bereid is om 35 miljoen euro... per seizoen te betalen voor het voetbal... Dat is wat de Eredivisie vraagt? Dat is wat hij de vorige keer ervoor betaalde en dat is natuurlijk ook een bedrag wat ze graag weer zouden willen hebben... dan kan ik niet duidelijker zijn dan te zeggen... nou, dan wens ik zonder heel veel succes. Dan doen wij niet mee. Dat kunnen we. En willen we niet betalen. Nee. Zo, dat geld is er simpelweg niet. Dus als ze allemaal dat soort bedragen uh, willen hebben... Uh, ja dan uh, wens ik hem uh, voor de derde keer veel plezier met het voetbal. Is het nu zo dat jullie tegen elkaar worden uitgespeeld straks? Door die eredivisie? Want die, zijn gewoon, die zitten te mopperen. Die willen eigenlijk meer geld. Uh, zitten al, die clubs zitten allemaal al in de problemen met, met hun uh, begrotingen. Ja, dat komt omdat ze over het algemeen vrij veel geld uitgeven aan niet altijd even talentvolle voetballers. Maar dat is een keuze die ze zelf moeten maken. Maar even voor de duidelijkheid... Elke eh, drie, vier jaar komen de rechten op de markt. En sinds de introductie van commerciële televisie in Nederland in 1989... is het een strijd tussen de NOS en anderen. En soms was het RTL, soms was het SBS, soms was het Sport7, soms was het Talpa. Maar er is altijd strijd. Dus nu weer, en dat maakt het op zichzelf niet anders dan anders. Behalve als de naam John de Mol eh, klinkt, dat de clubs dan altijd denken... joepie. Uh, uh, het schip met goud komt binnenvaren. Ja. Dan kijkt ze dus inderdaad vooral naar het geld. Want de vorige ervaring met de Mol was over het algemeen dat mensen daar toch heel ontevreden over waren. Hoe het eruit zag. En uh, dat liep gewoon niet lekker. Ja, ik, ik zou wel gekscherend willen zeggen. dat zondagavond 7 uur NOS Studio Sport. onderdeel is van het cultuurgoed uh, uh, in Nederland. En dat toen het voetbal niet bij ons zat. wij structureel een miljoen kijkers minder naar het voetbal hadden. Dan dat het wel bij ons zat. Toen het en, bij de Mol zat. Ja, ja, ja, bij, ja, toen het bij RTL en uh, bij de Mol zat. weet je, Het scheelde echt een miljoen kijkers per week. En dat zegt naar mijn bescheiden mening toch ook wel wat. Hoe graag het publiek wil dat het bij de publieke omroep leest bij de NOS te zien is. Wanneer weten we het zeker eigenlijk? Nou, dat bepaalt uiteindelijk de eredivisie. En dat is tussen nu en zeg maar 31 mei 2013, want dat is ongeveer de laatste speeldag... in het contract wat wij nu hebben. En daarna eh, zullen we wel zien waar het te zien is. Dank voor de uitleg hier, Jan de Jong, directeur van de NOS... over de voetbalrechten ging het. Nog meer voetbal. Voetballegende Willem van Hanegen figureert in een opmerkelijke tv-commercial... van Sport1. De voormalig Oranje-speler neemt daarin voetbalanalist Johan Derksen op de hak in een commercial die een parodie is... op het veelbesproken reclamefilmpje van de Nederlandse Energiemaatschappij. Ik ben geen sukkel en ook geen slaper... Dus daarom zeg ik, wakker worden, mensen. Ik zeg, doen! Ja, Van Hanigem en Derksen zaten al een keer eerder samen in een KPN-reclame. Sinds kort zitten de twee ook weer gebroedelijk aan tafel bij Voetbal International... nadat Van Hanegem zijn ruzie met presentator Wilfred Gené had bijgelegd. Kijk niet vreemd op als volgend jaar een televisieprogramma voorbijkomt... waarin een zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor Tuvalu is te zien... Het is een idee van journalist Koen van Zandvoort. Hij volgde Foppe de Haan gedurende zijn vier maanden... als bondscoach van het Land in de Stille Oceaan. Van Zandvoort gaat nu met de tv-formand De Boer op... met de bedoeling om een gediplomeerde, jonge en enthousiaste... Nederlandse trainer te zoeken die het voetbal op Tuvalu op de kaart wil zetten. Een nieuw succesnummer voor Omroep Max. Gisteravond ging op Nederland 1 Dr. Deen van start. Maar liefst 2,4 miljoen kijkers volgden de verrichtingen... van de huisarts op Vlieland, gespeeld door Monique van der Ven. Veel kijkers dus, ook wel wat kritiek hier en daar... want het was niet altijd even geloofwaardig. In het volgende fragment helpt Dr. Deen een gewonde jongen... en ze stuurt haar paard erop uit om als een soort lassie hulp te gaan halen. Joey. Je mag niet bewegen. Je mag je hoofd niet bewegen, oké? Okay? Ga ik dood? Laat ik het niet merken. Mijn nek doet zo'n pijn in mijn arm. Het komt allemaal goed, schat. Maak je geen zorgen. Cassandra! Cassandra, terug naar de manege. Ga hulp halen. Ga naar mijn reiken. Goed zo. Ja, Dr. Deen is de eerste dramaserie die voor Omroep Max is geproduceerd. En het is met 2,4 miljoen kijkers ook tegelijk het best bekeken Max-programma ooit. Volgens de Stichting Kijkonderzoek komt het maar zelden voor dat een dramaserie meer dan 2 miljoen kijkers trekt. Nou, en dan wil ik toeval dat Jan Slachter een van onze leden van het Mediaforum is vandaag. Jan, gefeliciteerd. Ja, Je ja. straalt ook werkelijk. Ja, ik ben ook heel trots. Dat, dat met, uh, ik had het zelf echt niet verwacht. Ik had zelf 1,5, 1,7, daar zat het een beetje tussenin. En dan 2,4. Ja, dat is fantastisch. Je moest even in je, je ogen wrijven. Ja, vanochtend, de, de, de half acht, ben ik erg wakker. Een kop koffie nog een keer kijken. Nou ja, goed, dan, dan, dan stroomde de sms'jes binnen en op Twitter. Dus ja, dat is alleen maar leuk. Leuk voor de mensen die het hebben gemaakt. Uh, mensen die uh, de cast, iedereen die erbij betrokken is geweest... is dit een hele mooie beloning. En dat moeten we proberen vast te houden. Ja, en uh, nou goed, weet je, we gaan zo meteen nog even uitgebreid. want Jan heeft er ook naar gekeken, onze andere uh, ja. Jan, uh, Jan Heemskerk. Uh, dus we gaan zo meteen nog wel even praten over, uh, dokter Deen. Uh, voorlopig is het een enorm succes. TBV, dat is het productiebedrijf van Jeroen Pauw, was een van de kandidaten die in de race was om het noodleidende AT5 uit het slop te trekken. Inmiddels is de Amsterdamse stadszender een samenwerking aangegaan met de Avro, het Parool en RTV Noord-Holland. In de hoop het bedrijf weer gezond te krijgen. De Telegraaf bracht de interesse van Jeroen Pauw in AT5 naar buiten. En onze verslaggever Maarten Bleumers sprak hem daar zojuist even over. Was jij verrast om het uh, vanmorgen in de Telegraaf te zien? Nou, eerlijk gezegd had ik gisteren uh, sms-contact met iemand van de Telegraaf die daarnaar vroeg. Het was niet stiekem, dus in nee. die zin maakte het niet uit of het naar buiten kwam. Onderhandelingen om uh, AT5 over te nemen. Jouw bedrijfje samen met. Je... Wacht, ik zie nu al dat je graag in wil springen. Oké, okay, vertel. Ja. Nee, er zijn geen onderhandelingen om AT5 over te nemen. Het is als volgt gegaan, de, uh, de gemeente Amsterdam, die zich realiseerde dat het met de nieuwsvoorziening van AT5 niet goed ging vanwege de financiële problemen die daar waren. Heeft een aantal partijen, en uh, daar ben ik bij betrokken geraakt, gevraagd een, om een voorgesprek, een soort vooronderzoek te doen. Om te kijken van hoe zouden we de nieuwsvoorziening van AT5 nieuw leven ingeblazen kunnen worden met de beperkende middelen die er nou eenmaal zijn. Um, het leek mij spannend om te kijken of we dat konden doen. Vooral ook omdat er een probleem was daar bij AT5. Ik ben Amsterdammer. Uh, niet, niet in de letterlijke zin. Maar ik woon er wel. Uh, en al heel lang. Al uh, sinds uh, begin jaren tachtig. Dus in die zin heb ik wel wat met AT5. Ik kijk er uh, vaak naar. En je vindt dat het zou moeten blijven bestaan? Begrijp ik? Ja, uiteraard moet het blijven bestaan. Oh ja. uh, Amsterdam is een, uh, een belangrijke stad. En uh, er, er gebeurt veel in die stad. En dat je daar een goede voorziening, nieuwsvoorziening bij hebt... dat lijkt mij evident. Wat had jij kunnen betekenen voor AT5? Wat waren jouw plannen? Kijk, het heeft bijna altijd te maken met, een soort kern, met het maken van een kernredactie... en vanuit die kernredactie proberen te werken. En de grootste vijand van AT5 is altijd geld. En uh, dus je zult moeten proberen uh, iets te bedenken waardoor je hetzelfde kunt doen met minder geld. En dat heeft dus altijd te maken met efficiëntie. Dus in die zin was het ook helemaal niet zozeer per se in eerste instantie een journalistieke uitdaging nee. als wel een, uh, een meer uh, zakelijke uitdaging. Nou, dat is heel grappig. Ik hoor uh, voor mij zit natuurlijk iemand die ik ken als presentator, als uh, journalist en ik hoor heel erg bijna een manager spreken. Nee, uh, dit, is een, uh, dit was een manage, managing opdracht. Uh, in de zin dat, dat je een journalistiek product moet maken. Maar zoals jij ook weet, als je in de journalistiek werkt... Uh, hoort daar natuurlijk altijd management bij. Want je moet gewoon met elkaar zorgen dat je het zo doet... dat je uh, zoveel mogelijk uh, uh, kunt maken met het budget wat je krijgt. Zag jij ook een rol voor jezelf nog uh, bij AT5 voor de camera? Nee, zeker niet. Ook een beetje jammer dat het avontuurtje gestopt is? Dat het avontuur is, het is niet gestopt, het is nooit begonnen. En dat is jammer. Ja, nah, maar dat, dat, dat zei je net ook. Het was waar geen onderhandeling, het was een vooronderzoek. Je bent ja, het wel is, aangegaan. Nee, maar het, het is serieus. We hebben niet onderhandeld. Nee, dat, is, nee, dat begrijp ik. Maar is, je bent het wel aangegaan, ja, je hebt een start tuurlijk, gemaakt. Tuurlijk, vind tuurlijk, je het jammer dus, dat het dus, geen vervolg krijgt? Ja, zeker. Tuurlijk. Het is altijd leuk als je iets, uh, als je een idee hebt, of als je iets uh, verzint, of als je met elkaar een gevoel hebt van ja we kunnen iets proberen, dan hoop je altijd dat het doorgaat. Want dat is, dat is de start van alles, dat je, dat je zin hebt met elkaar. Van, we gaan iets doen. Jeroen Pauw was al in gesprek met Maarten Bleumers. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De leden van de band Survivors zijn boos op de Republikeinse presidentskandidaat Newt Gingrich... omdat hij hun nummer The Eye of the Tiger gebruikt voor zijn campagne. En dat is opnieuw een episode in de langdurige strijd tussen de Republikeinse partij... en Amerikaanse popartiesten die problemen hebben met de inzet van hun nummers... voor die Republikeinse campagne dus. Denk bijvoorbeeld ook even aan Bruce Springsteen, die boos was op Ronald Reagan... omdat hij in 1984 uh, het liedje Born in the USA dacht te gebruiken. Uh, Springsteen ging daarvoor springen letterlijk en figuurlijk en hem uh, dat. In Nederland hebben we die problemen minder... maar door dit nieuws moesten we wel direct denken aan Gerard Joling... die in 2002 samen met Jan Rietman voor de LPF een nummer maakte... met als titel At Your Service. Het was een eerbetoon aan Pim Fortuyn... die vlak voor de verkiezingen werd doodgeschoten. In deze verkiezingsuitzending van RTL op 15 mei 2002... kwam Joling ook voorbij. Er is muziek, maar het is geen feestmuziek. Het is een, uh, een lied van uh, Gerard Joling... en het is een soort van uh, eerbetoon aan Pim Fortuyn... Uh, hij heeft het zojuist gezongen, hij gaat het nog een keer doen. En daar is hij. Everyone is safe, the message was so bad, the democracy is died, and everybody cried, at 609, the 608 became an awful day. Without no fame, a future winds will roar. Our innocence was gone. At your service, those three words we won't forget. At your service. Ja, die single van Joling en Rietman, die scoorde goed. Zo goed zelfs dat de mega top 100 de plaat uit de lijst haalde. Omdat ze de platenmaatschappij ervan verdachten de plaat in grote getalen op te kopen en zo een succes te maken. Dat is overigens nooit aangetoond. Lunch met Jurgen van der Berg. Ja, zometeen dus het mediaforum. Dat beginnen we echt na half één met Jan Slachter, de voorzitter en directeur van Omroep Max... en Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playdo Playboy. Uh, maar de mannen zitten hier al even. Um, Jan Heemskerk, jij hebt ook even naar die Dr. Deen gekeken. Ja. Wat vond je ervan? Nou, op zich een schitterend nieuw product in de mooie traditie van... Uh... De Nederlandse serie uitzeg is wat? Ja, 70, 80. Ik, de, de, dus de, men heeft goed gekeken naar wat toen populair was. En het is vermoedelijk ingespeeld op een, uh, op een nostalgiegevoel. Ik krijg meteen een Silbers dan krijg ik weer terug. Dat uh, komt ook van. de Nog dezelfde <laughs> mensen doen mee. Het is fantastisch. Nee, ik vind het wel leuk. Jan, je hebt ook de reacties gelezen. Want er was ook wel wat kritiek. Hè? Zo, ja, een beetje ongeloofwaardig af en toe. Het is allemaal wel heel toevallig. Uh, hoe dingen dan bij elkaar komen. Ja, is dat... Maar dat is vaak in, in series zo. Ik bedoel, in een detective komt ook op het laatste politie aanrijden. en wordt de man of vrouw uh, bevrijd. Maar... Ik, ik ben het met, met sommige dingen wel eens. Volgende week hebben we, echt, we hebben die, de aflevering twee we ook aan de pers laten zien. En volgende week moeten de mensen echt kijken. Dat is echt een hele mooie... We zaten hier best wel af en toe een kleine jaartjes in. Het is ook moeilijk bij, bij een, bij een dramaserie om gelijk om daarin te komen... en die karakters te leren kennen. Maar wat, wat, wat Jan ook zegt, het is oud-Hollands drama. En ja, dat 2,4 miljoen mensen daarnaar hebben gekeken. En je zag ook aan de tijdlijn. Mensen zijn begonnen met kijken en keken het ook helemaal uit. Dus, ja. Maar volgende week is echt... een een hele mooie aflevering. En ik denk dat zeker de mensen die nu kritiek hebben, een beetje kritiek hebben, dat die dan echt verstomd ja. zou zijn. Had die serie eigenlijk ook op een ander Wadde eiland dan Vlieland kunnen uh, spelen als die meer betaald hadden misschien? Ik weet niet of er voor, volgens mij is er niet voor betaald. Nee, ik <laughs> wacht nee. ja. hopen dat er voor is betaald. Nou, ja, ze hebben wel meegeholpen, bedoel je krijgt uiteraard de, de medewerking van het gemeentebestuur, maar dat is aan de producent, maar volgens mij is er geen geld betaald. Maar het, is, het kan natuurlijk ook alleen maar op een Wadde eiland. Hè. Dat is ook een ja. schitterende setting. Dus ja, nee, ja, ja, ja de, die, de, die de beelden de, van de eiland... Dat, er, dat er niet dagen, de mensen met bosjes elke dag overlijden, dat is een godswonder. Dat zijn ja. hele rare plaatsen de eilanden. Ja. Maar goed. prachtig serie. Ja, ja, op... Jij komt van uh, Tess. Nee, en mijn dan? ouders wonen op Tess. Hij ja, ja, dat, dat is één dokter. Ja. Dokter ja. Deen bestaat ja. of, uh, uh, zonder volk. En ken kent dus een soort gelijk verhaal: uh, dierenarts, uh, uh, psycholoog, uh, psychiater, huisarts. Ze is van alles. En dat zie je ook in de serie zien. Maar volgende week echt kijken. Aflevering 2 wordt nog mooier. Ja, wordt nog mooier. Goed. Jullie blijven zitten, we gaan zo meteen doorpraten. Eerst is hier nu Donald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Op het hoofdkantoor van internetprovider Ziggo in Utrecht is een poederbrief binnengekomen. Niemand mag het kantoor in of uit. Er zat geen boodschap bij de brief, maar mogelijk is hij verstuurd vanwege het blokkeren van de website The Pirate Bay. Ziggo en concurrent Access4All moeten van de rechter de toegang tot die site uiterlijk vandaag blokkeren. Wilde zwijnen en damherten die de provincie Utrecht binnenkomen mogen worden afgeschoten. Edelherten mogen wel komen, maar niet meer dan 200. Volgens Utrecht is er geen plek meer voor de dieren in de dichtbevolkte provincies. Herten zijn een gevaar voor het verkeer en de zwijnen veroorzaken veel landbouwschade. Formule 1-coureur Adrian Sutil is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar. De Duitser had vorig jaar na de grote prijs van China de Luxemburger Erik Luxen kapot glas in de hals geduwd. Sutil raakte zijn plaats in Team Force India kwijt. En hij heeft geen nieuw contract gekregen bij een ander team. En in Friesland worden vanmiddag bijna alle poldergemalen uitgezet. Volgens het waterschap in Friesland zijn de weersomstandigheden ideaal... voor de aangroei van ijs. Komende tien dagen wordt een stabiele vorstperiode verwacht. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. De koude lucht uit Oost-Europa is tot onze omgeving doorgedrongen. Afgelopen nacht kregen we daarvan al een voorproefje... met op veel plaatsen minima tussen min 6 en min 8 graden. Het is vanmiddag in het hele land zonnig... bij temperaturen die in Zeeland nog net tot het vriespunt kunnen stijgen. Op de meeste andere plaatsen blijft het vandaag de hele dag vriezen. In het noorden komt de temperatuur niet boven min 3 graden uit. Daarbij staat een matige oostenwind, windkracht 4. De wind is aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. Deze stevige wind levert voor het gevoel temperaturen op rond min 9 graden. Vanavond en vannacht is het onbewolkt en koelt het flink af. Het gaat in het oosten 8 tot 11 graden vriezen. In het westen daalt de temperatuur naar min 6 tot min 8. Tot in de loop van volgende week blijven we met winterse vriesco te maken houden... met deze week s'nachts 5 tot 12 graden vorst... en overdag temperaturen enkele graden onder nul. Vanaf vrijdag neemt de kans op bewolking en sneeuw wel toe. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Hilversum staat nu 3 kilometer. De rechterrijschok is dicht. N266 Nederweert-Zomeren is tussen Zomeren en de aansluiting met de A67 in beide richtingen dicht. Dat komt ook door een aanrijding. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy... en Jan slachter dus, de baas bij Omroep Max. Jan, nog heel even door daarover, want ik kan me zo goed voorstellen... dit is dan een succes, dokter denkt dat, dat echt allerlei producenten... nu ineens op jouw stoep staan en zeggen... ja, ik heb ook nog wel wat moois liggen. Dat, dat gebeurt op dit moment ook. <laughs> maar dat heeft alles te maken met de intekening voor 2013. He, dan moeten wij als Omroep weer allerlei programma-ideeën... Uh, voorleggen aan de netcoördinatoren. En dan uh, gaan we erover praten. Het is een heel proces. Dus al die producenten komen langs. En uh, op dit moment zitten we daar middenin. Vanmiddag komen er geloof ik weer drie. En, is, en uh, hebben ze ook een beetje gevoel wat, wat jullie precies willen. Intussen? Ja, we geven ze wel een richtlijn mee. Ik bedoel, we hebben gezegd, uh, voor deze intekening willen we geen amusement. Uh, je, moet, je mag maar met vier formats komen. Uh, want soms komen ze echt met koffers binnen en alles wat ze dan nog in de kasten belichten. Ik heb een keer John de Mol bij me gehad. Uh, Twee jaar geleden, nou die had een, een, een koffer vol met formats. <laughs> nou, dat willen we dus niet, want daar heb je ook geen tijd voor. Dus we hebben gezegd vier formats. En uh, nou, die pitchen ze dan. En, en vervolgens gaan wij later pas beslissen welke programma's wij meenemen. Maar het zou ook wel weer een nieuw drama kunnen zijn. Nou, we zijn alweer bezig, er, er komt nog een, een serie aan. Moeder, ik wil bij de revue. Uh, en we zijn ook bezig met een andere dramaserie. Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Maar dat wordt ook heel mooi. Dus ja, we doen veel met drama. En het is heel mooi om te ja. zien dat met deze drama-serie... dat hij gelijk zo goed aanslaat. En uh, Dus het is feest ja. bij Max op dit en, moment. En ik las dat Anneke Greulow, die wordt 70... en die wil graag haar verjaardag ook bij Max vieren. Groots. Ja. ja, nou ja... Ik, ik weet niet ja, ja, ze wordt 70 en ik heb een keer een mail gehad van haar manager... en die wilde er een keer met mij over praten. Ik heb er nog niet over gesproken. Maar we hebben dan een keer eerder gedaan met Lee Towers... die 65 werd, geloof ik. En toen hebben we in Coffee Max zijn verjaardag gevierd met vrienden. Nou, zoiets zou misschien ook wel mogelijk zijn. Maar het wordt niet meer dan dat. Een avondvullende nee, de nee, de nee, Greulo-experience, nee. dat gaan we niet meemaken. Nee, nee, nee. Um, Jan... Um, Iets anders. Beatrix, de koningin, die uh, viert vandaag een feestje. Die wordt 74 uh, vandaag. Uh, de, de allerlei speculatie. hè? Van ja, de... je, hoorde, je hoorde Mark al even morgen. Dat, uh, van Linde, die, die, die, die, nee, zolang de agenda van de koningin vol staat, uh, is er nog niks aan de hand. En er schijnen nog allerlei staatsbezoeken. En de koningin die dag is al geregeld met allemaal. Het zou wel leuk zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een beetje koningin moe ben. Het komt een beetje, heb ik in de auto hierheen, zeg ik eraan te denken. Dat komt, denk ik, door die serie. Die, die Beatrix-serie. Ja? Ik vind eigenlijk welke verpleit dat je pas een serie over iemand mag ma als hij dood is. Oké, okay, dus jij zit, want ik zag ja, eerder ik, van ik, een, een beetje of... een soort overvoering van. En ik merk dat het dan nu, denk ik, jaar jaren dan lekker belangrijk, opvolging lekker bela ik ben een beetje koningin moe. Het ja, was een serie die een beetje gebaseerd was ook op, op, op wel op historie, maar deels ook fictief. Hè? Thomas Ross had het scenario geschreven. Uh, maar ik zag bijvoorbeeld Erik van Muiswinkel een pleidooi daarvoor houden... die eigenlijk hetzelfde zegt, wat jij ook zegt... van iemand die nog in leven is, moet je daar eigenlijk niet mee belasten. Nee, van. nou ja, goed, de andere keer kan het misschien wel. Of uh, weet ik veel, maar het, het is wat veel. Hey, wat wat vind het, jij daarvan, Jan? Ja, ik, ik ben een, uh, ik ben een uh, groot uh, fan van deze uh, koningin. Dus voor mij, uh, alles wat er over de koning op televisie komt... een goede documentaire of uh, terugblikken, dat vind ik allemaal mooi. Uh, dus ja, ik, ik zit ook wel een beetje met, met... vanochtend zat ik er ook aan te denken van... ja zou ze vandaag misschien al vertreden? Ik ben er wel mee. Bezig. En dan zeg ik het ook op de reactie, zijn we erop voorbereid. En, uh, maar dan hoor ik weer ergens van dat ze toch nog naar Luxemburg gaat. Ik nee, Dan is het vandaag toch nog niet de dag dat ze dat gaat doen. Dus ja, ik, ik, ik speel er wel mee in mijn, in mijn hoofd. En ik vind het op zich, de serie van, van die, die uh, waar we net over hadden, uh, Beatrix of je onder vuur. Ja, weet je, daar heb ik wel wat moeite mee. Dan vind ik het toch wel een beetje gênant dat ik daar een lubbers uh, de nek zie masseren van, van onze koningin Denk ik van, ja, moet dat nou? Weet je ja, wel, als het nou, nog wel. waar is. Maar dat en als, als het dan... nog waar is, maar als het allemaal, weet je, ik vind het fictief zeker als het om persoonlijk gaat, kijk, is het gewoon een verhaal, maar dan, dan zit je mensen toch vaak op het verkeerde beet. Geeft ja. een verkeerd beeld. Ah, in, in die serie zou, trouwens, daar eindigt het mee dat zij eigenlijk nog niet afscheid wil nemen van nee. de van nee. de troon. Nou, ik vind het wel het moeilijk vind vind vind. dat monarchen wat lang blijven zitten. Dat wel. Het is dus, niet de mensen in Engeland, zitten ook die arme Charles, nou, die komt er weer helemaal leuk aan, aan de, de bank. <laughs> dus dat wordt meteen die William. En ik vind dus eigenlijk wel dat als ik dan een duit zakje mag doen, koningin, majesteit, Uwes, dan zou ik wel mooi vinden als u ging nu. Ja. Ja. Ja, maar ik denk ook wel wellicht dat het ook dit jaar gaat gebeuren met die speculeren, nogmaals. Uh, en, maar ik denk dat we best trots mogen zijn op onze koningin. Zeker. En, en uh, ik vind dat ze fantastisch werk doet. Jan, jij zei het al, je bent echt wel koningsgezind. Want uh, jij vindt ook dat de minister president de koningin weer netjes op tv wil ja, waarom niet? We doen daar altijd zo spastisch over. Weet je wel, hetzelfde over het volkslied. We hebben een paar jaar geleden zijn wij begonnen... wij op Radio 5 beginnen wij om 6 uur... met onze uitzendingen en spelen we altijd het Wilhelmus. Dat weten heel veel mensen niet, we liggen op nee. één oor. Dat wist ik ook niet, maar ik zou zeggen... luister dan morgenochtend om zes uur naar nee, Radio Zeker 5. Het of het Wilhelmus. Nee, ik vind, we doen daar een beetje... Er wordt gelijk dan allerlei dingen worden erbij gehaald van nationalistisch. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Uh, bij de BBC doen ze het wel. Waarom zou onze minister-president nu niet straks... om één uur of om twee uur uh, een klein toespraakje houden... En, en de koningin feliciteren namens het volk? Waarom mag dat niet? Nee, dat vind wordt gelijk heel, en ik vind dat we daar best wel wat ontspannender mogen zijn. Maar als het voetbal is, dan zingen we allemaal voluit het Wilhelmus mee... En nu vind ik dat we dat uh, vandaag ook moeten doen. Dit is de bruggetje naar de voetbal. Want okay. uh, hij zat hier net, uh, Jan de Jong, de, Zo, de baas van nou, de NOS. Vertel. Ja, nou, je hebt gehoord. Je zat erbij. Ja, uh, nou, ja, de, mol, ik... de mol heeft zijn zinnen weer gezet op de eredivisie. Uh, 2012-2013 loopt dat contract van de NOS af. Vijf jaar hebben zij het gehad. Voor, uh, ik geloof, 17 miljoen euro. Ik, ik heb begrepen dat ze ongeveer hetzelfde hebben geboden nu. En ik en zit dat... natuurlijk een beetje in twee kampen. Ik werk voor dat bedrijf wat met de Mol samen SBS heeft. Oh ja. En ik zit ben natuurlijk ook inmiddels, eh, eet ik mee, uit, uit de, de, de, de ruif als radiomaker hier bij Radio 1. Dus ik moet een beetje aan mijn ja. woorden passen. Maar ja, eigenlijk... Het is volgens mij niet de strijd ja, van het publiek nee, uh, commercieel. Eigenlijk, eigenlijk vind ik wel dat als er een... een he, de, wat we altijd argumenten van altijd krijgen is... Straks zit het achter de decoder. Nou, dat gaat niet gebeuren. En, nou, als, nee, dat niet gebeuren, en niet. als dat niet gaat gebeuren, dan zeg ik... Hup, naar de, naar de, naar de, naar de, naar de, de commerciële omroep met die zou Dat kost zo belachelijk veel publiek geld. alzo de mol, of wie dan ook... in de commerciële sector het wil hebben. En het komt gewoon op tv. Ja, Joh, maar... Als je, het... Ik ben daar heel stel van. Ja, Jan. Jij bent het daar niet mee. Nee, Jij vindt dat nee, bij de, de vind publiek, vind de, publiek weg bij de, de visie de, hoort echt bij klap publiek geld. Uh, en ik vind ook, Jan, heeft, Jan de Jong heeft het net ook gezegd. Er keken 1 miljoen minder mensen naar de ja, eredivisie. Het die eredivisie. Dat ze bijna niet geïnteresseerd. Nee, maar ze hebben het gewoon niet goed gedaan. En mensen zitten niet te wachten op de eredivisie. Het is gewoon 7 uur, bord op schoot. Geen reclameonderbrekingen. En ik vind natuurlijk de strijd die nu gevoerd wordt. En Jan de Jong is daar heel duidelijk in. En zegt: we gaan niet verder dan het bedrag wat we in ons hoofd hebben. Maar John de Mol heeft natuurlijk hele diepe zakken. En, en daarmee kan hij natuurlijk heel veel dingen voor ja, elkaar krijgen? Maar Hij, mij, toch hij heeft al twee keer bewezen dat, hij, dat het niet lukt. Bij Talpa is het niet gelukt. Bij Sport7 is het niet gelukt. En wie is het uiteindelijk de duur? Dat argument dat er een miljoen minder mensen kijkt. Wat lekker belangrijk. Er kijken dus een miljoen minder mensen. Hebben die mensen blijkbaar iets anders te doen. Gaan ze lekker handbal en waterpolo bij de nos kijken, maar waar, dat kost een geld, en moet hier bezuinigd worden, Een weeklaag van je wels, oh, we moeten bezuinigen, flikker dat voetbal eruit, laat die, die commerciële de Olympische Spelen gaan, zoek het ja, lekker uit. Ik vind wel, wel dat oh, dan ben je in één keer klaar, Jan, je nee, hoeft niks nee, meer te nee, doen aan nee. te bezuinigen. Kijk, als je praat over de Champions League, en stel dat, dat zien ook bij de publieke, stel dat daar ooit een beslissing over genomen zou moeten worden, dan zou ik zeggen, oké, okay, laat dat dan maar gaan, maar de eredivisie... Nationaal uh, belang. Ja, vind ik bijna ah, toch, dat ja, ja, ja. hoort echt bij Nederland, dat hoort bij ons allemaal. En de NW's doet dat geweldig. Uh, kijken ontzettend veel mensen naar. Het is, heeft een bindende factor. Het is goed voor de publieke omroep. En natuurlijk wanneer er iemand langskomt met, met heel veel geld, zoals John de Mol. Maar ja, hij heeft het al eerder geprobeerd. En ja, wij weten het die dat, factor dat het toen niet is gelukt. Die factor de Mol vind ik niet zo verschrikkelijk belangrijk. Ja, maar, de, maar dat is wel degene het, het, die... Het gaat erom. We zijn allemaal heel erg in paniek over. De cultuur wordt gesneden. Alle, alle, de functie van de publieke omroep. Het zichtbaar maken van wat andere commerciële niet zichtbaar willen maken, omdat het niet verkoopt. Nou, dat voetbal, daar kijken we toch wel naar. Een miljoentje meer of minder? Nou ja, een miljoen, we dat is wel... Maar, uh, de, oh, dat, is voor maar het is ook niet het goed zit, voor, het ook niet voor de KVB, programma's. het is ook niet goed voor de clubs... als er minder mensen kijken. Maar Heemskerk zegt, uh, die 20 miljoen, die komt dan straks wel vrij... en die ja, krijgen daar mooi en andere dingen. De NOS heeft een budget en mag daar uh, naar eigen inzichten over beschikken... van wat ze doen. En zij moeten denk ik straks sowieso door de bezuinigingen keuzes maken. Dus misschien komt er wel een moment dat ze de Champions League moeten laten vallen. Zover is dat toch niet. Maar stel dat dat komt... als je dan toch die keuze moet maken, dan zou ik zeggen... Laat de Eredivisie lekker bij de publiek. Hij ah, Hij vond de jongen in ieder geval heel redelijk. Hij zegt gewoon: ik ben dit voorover, Ja nee, anders zoek het uit. Ja. Meer geld ja, heeft hij ook niet. Ze willen er niet uitgespeeld worden. Dat, nee, dat iedereen Nou ja, goed. Ja. Ik zeg: de mol, en veel plezier mee. Uh, dan nog een verhaal vanochtend in de Volkshand. Uh, een stuk over de interne e-mails van de top van de PVV in de Haagse gemeenteraad. Dat was van het weekend eigenlijk ook al met dat uh, zwartboek... wat ze over een verkeersplan uh, ja, een beetje in elkaar gevlaan hadden. Tenminste, dat was wat de Volkshand erover berichtte. Uh, nu komt met name uh, de fractiesecretaris Richard uh, Mos heet hij... die ook uh, trouwens in de kamer zit voor de PVV... Uh, um, komt in de picture te staan, want hij stuurde een mail naar uh, gemeenteraadsleden... Uh, dat, uh, nou ja, dat, dat er van alles mis is in die uh, fractie. Uh, de Mos zegt... Ja, ik ben een Haagse jongen, uh, ik zeg gewoon waar het op staat... want hij gebruikt nogal uh, nou ja, ondiplomatieke taal, zullen we maar zeggen. Het is over een butstuk, als iemand uh, reageert op een, uh, op een officiële nota. Um, Jan Heemskerk, ja, de Volkskrant heeft het ook over een zwarte lijst van journalisten... waar zij uh, gebruik van maken, die negatief over die PVV beslissen. Dus wat ik mij een beetje afvraag is... Uh, wat heeft de Volkskrant uh, interne e-mails te publiceren? Ze is het daar nou iets heel raars? Maar hoe ze, dat ze dat publiceren? Ja, want je onbeleefd toch? Nou ja... Maar het is van algemeen? Als, als dat een inkijkje geeft in hoe, ah, hoe het okay. daar geld is. Ja, dat is van belang voor ons om te weten nou, hoe ja, het in de interne PVV aan toe gaat. Dat is verdedigbaar standpunt, zullen we maar zeggen. Nou ja, ik, ik, ja, god, ik, ja de PVV heeft mij nooit zo'n heel uh, vriendelijke, gezellige uh, uh, borduurclub geleken. Dus het verbaast me eerlijk gezegd niet zoveel. Jan? Ja, het is geen gezellige club. Je zal er maar werken. De, de, de, ik geloof, weet weten, Danielle. Uh, de winter, die krijgt er behoorlijk van langzaam. Ja, dat is die, die is er al uitgestapt. Die is er al wel? uitgestapt. Er nou, zijn dus allerlei, allerlei uh, mails richt. Ja, ik vind dat, dat... Natuurlijk heb ik ook wel eens een keer... als ik iets lees over een journalist... Een, bijvoorbeeld er komt een commentaar over dokter D. morgen in de krant... <laughs> en dan stuur ik ook naar iemand bij ons op, uh, uh, intern van... nou, wat, wat een zeikart, weet je wel? Ja. Bijvoorbeeld, dat, dat kan. Maar dat je zo intern met elkaar communiceert, ja, dat en over elkaar onder. communiceert... dat vind ik echt ja. onbeschoft. Maar bijvoorbeeld, dat je dus, want zet jij dan ook zo'n journalist zo op een zwarte nee, lijst... in nooit, de zin van, dit wil ik nooit meer mee nee, praten? Nee hoor, dan, dan ik bel hem op en ik zeg... nou, kijk nou even een aflevering twee maandag... en ja. zul je zien dat het <laughs> veel beter is. Nee, je moet de discussie... De, nooit mensen op een zwarte lijst zetten, want dan trek je toch altijd... Uh, naar de zwarte staat. lijst klinkt wel heel sinister, hè, maar als ik nou toch met een paar keer door iemand ben geïnterviewd... Hè, en, en, en ik, elke keer krijg ik daar weer iets van... nou, God, wat ik ook zeg, wat ik ook doe... deze gast heeft het op mij gemunt... Ik heb dan daar helemaal op. geen behoefte meer aan, Jan. Ja, nee, ja. Maar zij denken gewoon dat iedereen het op hen heeft ja, natuurlijk. Maar wij wij maken, wij maken een niet. serie in in, in Den Haag, op het Binhof. Uh, over de Tweede Kamer. Een kijkje in de keuken. We hebben tientallen afspraken gemaakt met de PVV om een keer daar te mogen filmen. Helemaal niet met een politieke lading, nee. maar iedere keer zeggen ze het af. Komen ze een afspraak niet na? Nou, ik kan me voorstellen dat je daar ontzettend moe van wordt. Ja, en dat je dat nog eens een beetje extra kritisch wordt... op het moment dat je er een stukje over schrijft, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, goed. Okay. Nee, het zijn natuurlijk geen, dat geen heel toegankelijke, Absoluut niet. vriendelijke... en een tikje wantrouwende mensen. Zeg. Ja, ja, ja right. dat is wel zo. Goed, um, nou, uh, Steden toch? Komt hij er of niet, Jan? Kort. Ik hoop het. Ja, nee, ik denk het niet. Niet, nee, nee, ik okay. heb een bron die zegt van niet. Wel een meter sneeuw, <laughs> maar geen Elfstede. Okay. Leuk dat jullie er waren. Jan en Jan, uh, Jan Heemskerk en Jan Slachter waren dat. Zometeen Kees Zwanenburg, die gaat uh, meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz Komt uit Voorburg. En dit is een liedje van Paul McCartney. Er komt een nieuwe album van de maan Al heel snel, ik geloof ergens uh, volgende maand. Kisses on the bottom heet het album. Daarvan My Valentine.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 Would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared A love so fine My valentine And I will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 And she'll be there This love of mine My valentine It rain, We didn't care She said that someday soon The sun was gonna shine And she was right This love of mine My valentine Paul McCartney was dat dus. En My Valentine. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Kees Zwanenburg uit uh, Voorburg is hier. Hij is 70 jaar. Met pensioen, hè? Met pensioen. Want u deed iets in de handel. Maar u vermaakt zich nog wel... Uh... We vermaken ons uitstekend. We? Lekker met z'n tweeën. of vrouw samen. We doen ook wat een uh, nodige vrijwilligerswerk. En uh, proberen ook zoveel mogelijk te sporten. En, en af en, en toe een, een quizje meedoen. En af en toe zo'n quizje meedoen. een van de Hilversum. We gaan even de nieuwsfactor bepalen. Onafhankelijkheid en uh, emancipatie, dat zijn de kernwoorden hier. De nationale nieuwsquiz. Kortere alimentatie. Ja, hij staat nu op uh, 12 jaar. Nou, dat is uh, niet meer van deze tijd. 35 jaar is nu. Meneer heeft altijd uh, gewerkt, mevrouw altijd de zorg uh, gehad voor kinderen en huishouden. In deze tijd zijn man en vrouw uh, gelijk, tijd van emancipatie. Zij komt niet meer aan het werk. Doet u dan geen onrecht aan diegene die al die tijd thuis op de kinderen heeft gepast? Nee, niet. Want uiteindelijk moet iedereen op eigen benen kunnen staan. <middels> Ja, welke politieke partij, dus vraag 1, komt met een plan om de partneralimentatie te veranderen? Ja, dat is de PVV. Dat is goed. PVV-kamerlid Louis Bontes overde gisteren de aanval op de partneralimentatie. Een volstrekt achterhaald systeem, zegt hij. Vraag 2. De PVV wil vooral de periode van partneralimentatie aanpakken. De periode dus. Die zou moeten worden teruggebracht tot maximaal hoeveel jaar? Tot vijf jaar. En nu is het nog zo dat bij een scheiding een van de huwelijkspartners verplicht is... om de ander nog maximaal 12 jaar alimentatie te betalen. Vijf jaar is goed, inderdaad. Vraag drie dan. Ik lees een kop voor uit een van de kranten. De vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt wel drie mogelijke antwoorden te horen. Dus het is een meerkeuzevraag. Hier komt die kop. Ik vecht ook nog tegen de kerstkilootjes. Wie heeft dat gezegd? A... Of één, Erika Terpsa, voorzitter NOC-NSF. Twee, minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Of drie, Gordon. Dus ik vecht ook nog tegen de kerstkilootjes. Nummer twee, minister Schippers, Edith Schippers. En dat is goed, want ze zei dat in een interview met het AD. Nederlandse ouders worden steeds dikker en de minister maakt zich zorgen. Over zichzelf onthult ze dat ze moet opletten dat ze niet aankomt... omdat ze een zittend beroep heeft. Ook slaat ze tractaties van medewerkers over en loopt ze hard in de bossen. Ja. Vraag 4. Nederlanders worden dus steeds dikker. De helft van de bevolking tussen 30 en 70 torst overgewicht met zich mee. Van de mannen is 60 procent te zwaar. Bij vrouwen is dat hoeveel procent? 40 procent. U bent goed op de hoogte, want ook dat is weer goed. Dank u wel. Um, we gaan naar vraag 5. En dat is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Vroeg weg. Ik moet een van de eerste moet weg. En als ik over een half uur ga zingen, dat is dus 11, dat is 5,5 uur optreden. Als ik een uur of 7, 8 kan rijden, maar ik ga lekker toeren. Daar ben ik. Ja, dan ga ik in donker weg en ik kom in donker weer aan. Uh, dat is onze uh, schaatser. De laatste Elfstedentocht was die tweede. Uh... Dat klopt allemaal, maar ja. hoe heet hij? Hoe heet hij ook alweer? Uh, onze vriend Hulzenbos. Ja, nou, die kwam van heel ver, maar hij is wel ja. goed. Erik Hulzenbos, hij vertelt hier over zijn plan om de Elfstedentocht te rijden. Als die er komt natuurlijk... Uh, en dan gaat hij in iedere stad ook een half uur optreden, is zijn bedoeling. Vraag 6. De ijsvereniging in het Groningse Noord-Laren... houdt vanavond eerst de eerste marathon op natuurreis. maar de landelijke marathonschaatsers, dus de, de echte toprijders... die zijn er niet bij daar in Groningen. Zij doen morgen namelijk mee aan het Open NK. En waar wordt dat gehouden? Op welk meer in Oostenrijk? Op de Wijzenzee. Is ook alweer goed. 100% score tot nu toe. Keurig. Laatste vraag nu. Maximaal 4 punten. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Het gaat dus om één term uit het nieuws. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Deze week zitten velen bij mij vrijwillig in het donker. 3. Sommige trams, metro's en treinen stonden gisteren even stil... Ik heb de ambitie om 7.000 nieuwe parkeerplaatsen voor fietsen te maken. 1. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de vele stroomstoringen die bij mij plaatsvinden. Rotterdam? Ja. Dat was hem. Zie ja. goed. Ik dacht eraan, maar ik deed dat kan niet. Ja, u, u, ik hoor het kraken in uw hoofd inderdaad. Maar u, u dacht, ik gok het nog niet om het te zeggen. Ja, maar inderdaad, Rotterdam hebben ze gisteren enorme stroomstoringen gehad. Ja, klopt. En, en dat die mensen daar in het donker zitten... dat heeft te maken met dat uh, filmfestival wat er nu gaande is. Oh, Internationaal okay. filmfestival. Ja. Die, die kiezen er bewust voor om daar te gaan zitten in het donker. En uh, gistermiddag vanaf half drie tweede stroomstoring in korte tijd. Netbeheerder Stedin die moet zich vandaag verantwoorden op het stadhuis. Inderdaad, dat was uh, Rotterdam.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 Vandaag de stelling. Het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald. De VVD is daar woedend over. Nu blijkt dat veel leraren zijn doorbetaald... toen ze vorige week staakten om actie te voeren tegen de kabinetsplannen. Het is volgens die partij belachelijk dat van belastinggeld uh, dat allemaal is gebeurd. De leraren die hebben uh, kunnen staken dus van belastinggeld. Uh, vindt u dat ook? Of zegt u nou ja, ik heb er niet zo'n probleem mee? Sms staat dan na 70-70. Het wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met standpunt. De stelling dus, het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald. We zijn terug bij Kees Zwanenburg, 70 jaar uit Voorburg. Scoren dus 7 zojuist in deel 1 van de quiz. Eh, als gezegd, hè, 64 tot nu toe, de hoogste scoren. Nou, tien vragen moeten er goed zijn om daar overheen te komen. doen ons best. Dat is de eerste uitdaging. Um, u weet het hoe het werkt. Vraag uit laten stellen, dan het antwoord geven of pas zeggen. Dat is uh, als u het echt niet weet. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welk lid van het Koninklijk Huis viert vandaag de 74ste verjaardag? Het koningin Beatrix. Dat is goed. Bijna 100.000 mensen per, krijgen per jaar van artsen welke diagnose te horen? Uh, diabetes. Kanker is het. Welke oh, cool. Nederlandse bank gaat reorganiseren en schrapt daarom honderden banen? Landschot. Goed. In welk Europees land werden gisteren gestaakt tegen de bezuinigingen? België. Is goed. In welke Amerikaanse staat vielen tien doden bij een reeks verkeersongelukken? Florida. Goed. Welke Spice Girl heeft gezegd geen tijd te hebben voor een reunie met die meidengroep? De echtgenoot van Beckham. Dat is goed. Wie kreeg gistermiddag de prijs voor beste journalist van het jaar? Weet ik niet. Dat is Brenno de Winter. Welke stad en omgeving werden gisteren getroffen door een stroomstoring? Rotterdam. Ja, makkelijk. Welke plaats heeft de primeur van een marathon schaatsen op natuurreis? Noordlaren. Dat is goed. Vier supermarkten bij Nijmegen gaan als proef alle klanten die drank kopen controleren op wat? Leeftijd. Is goed. Een afvaardiging van het Indonesische leger komt naar Nederland om welke voertuigen van Defensie te bekijken? Uh, Panzervoertuigen. Tank staat hier. Wat voor soort gala dat eind juni in Den Bosch zou worden gehouden gaat niet door. Uh, botergalen, Hels Angels. Nee, kickboxgalen. In de Amerikaanse staat Florida hebben welke dieren gezorgd voor een forse afname van de populatie zoogdieren? Stop. pythons. Welke oud-politicus eist 2 miljoen euro schadevergoeding van het Joegoslavië-tribunaal? Sechel, het internationaal sporttribunaal CAS heeft de uitspraak... in de dopingzaak rond welke wielrenner opnieuw uitgesteld. Komtador. Dat is goed. In welke stad werd gisteren een Europese top gehouden? Brussel. Is goed. Een deel van justitie heeft welke kroongetuige... in het liquidatieproces onbetrouwbaar genoemd? Hoe heet hij? die, die kroongetuige? Volledig, maar het zal het niet zijn. Nee, nee hij, hij, hij, hij is juist degene die tegenhollige... Peter ja, Laes heet ja, hij. Uh, Peter La Um, maar zijn het er zeven? Hè? Dat was even de vraag. Uh, zijn het er tien, moet ik zeggen. Uh, dat zijn het er, want het zijn er elves. elf. Elf, verkuggen. Dus je komt op 77. Ja. Voorlopig aan kom. Daarom. <laughs> er komen nog wel drie kandidaten voorbij, maar uh, nou ja, dit, uh, dit is voorlopig wat Ziet gestuurd. er leuk uit. Dat wil ik maar zeggen. U hebt het heel goed gedaan. U krijgt van ons de kaarten voor beeld en geluid mee. De lunchradio De Mok en de lunchbox. Dank u wel. En tot vrijdag in spanning zit of die 300 euro er ook nog bij mag. Ik hoop het. Goeie reis terug naar Voorburg. Dank je wel. Uh, wij melden ons straks weer voor de werklunch. Die gaan we dan doen met twee uh, vrouwelijke ondernemers. De een die wil nog groter groeien met haar bedrijf. En krijgt daarbij hulp van de ander. Dat is allemaal in het kader van een project. Want die ander is dan uh, een soort van mentor voor deze ondernemer. We gaan erover praten. Zometeen in de werklunch na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. De ja. alle, aller, alle, aller alle. Aller. Oh, stop, wacht even. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, natuurlijk niet. Het is een sportje. In reclame mag je best een beetje overdrijven. Vroege Vogels presenteert de allermooiste aller, aller natuurgeluiden van Nederland: de branding, krekels, weidevogels, burlende edelherten, donderslagen en kabbelende riviertjes. Wat vindt Nederland de mooiste klanken uit de natuur? Er is massaal gestemd. En deze week is de uitslag. Je hoort het in de Nationale Natuurgeluiden Top 40. Zondagochtend. tussen 8 en